Voor asielzoekers. Acht mensen zijn opgepakt. Agenten gebruikten de wapenstok om de demonstratie te beëindigen. Er is meer bekend over het ongeluk bij de Gates op Schiphol... waar twee vliegtuigen van KLM tegen elkaar botsten. Een luchtvaartsite schrijft dat een Boeing een scheur heeft in de staart. Het was een vliegtuig dat op punt stond te vertrekken naar Athene. Er vielen geen gewonden bij het ongeluk. En PSV heeft in een vermakelijke wedstrijd met 3-1 gewonnen van Heerenveen. Heerenveen kwam in de eerste helft nog op voorsprong... maar kort voor rust stond het gelijk en daarna scoorde PSV er nog twee. Door die overwinning verstevigt PSV de koppositie in de eredivisie. Heerenveen zakt een plekje naar 9. Hier nog het Veronica Weer van Weer Online. Op sommige plekken is het nog droog, maar later regen... en ook van nacht en morgenochtend. Morgenmiddag is het droger en dan maximaal 12 graden. Elisabeth, hey wist jij dat papa een vroegboek is? Nee, waarom boek je nu al? Omdat je bij Fresh Vrijvakanties nu de hoogste korting krijgt tijdens de super vroegboekseil. Dat is fijn, dan houden we dus extra geld door veel ijsjes. Lekker, hè? Pah, zet die Chocomel maar op het vuur. Zet je er straks ook lekker warm bij. Als het sneeuwt, of auw, aangot, als hij van je fiets waait, of overal kletsnat aankomt. Zo mok warme Chocomel. Maakte heel je winter goed. Reisvrije vakanties. Nu de hoogste korting tijdens de super vroegboekzale. Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk verder met vastgoedfinanciering. Woonzinnig voordeel bij Leenbakker. Nu 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op Leenbakker.nl. Ook voor herfinanciering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 TV GELDERLAND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 een jonge stromer, was alleen het oud worden gehaald. Oh, oh, oh, oh rustig ademhalen. Oh oh oh, oh lijkt toch het regent als altijd, maar het regent en het regent stralen. Op een bankje in het park kwam het besluit.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 Bye.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 NRC en de New York Times, samen voor maar 2 euro per week. Kijk voor meer informatie op nrc.nl slash the New York Times. Nu bij Vibra, rompertjes, 3 plus 1 gratis. Ontdek al jouw babyspullen spullen bij Vibra, ook in onze webshop. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra. We'll mm be -hmm. Home, where we can be alone. And next, we're moving on. It was with me, yeah, me. Next, we're moving on. klaar. Lekkere muziek erbij. De beste muziek aller tijden. Take this from me tonight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 Just. Dus wat je ook zoekt, Prime Video. Hier kijk je alles. Abonnementen vereist, Inhoud advertenties bevatten. 18 plus. Algemene voorwaarden zijn van toepassing. 18 plus speelt dus. Ja. ja. Serieus? Oh. Oh. oh, Wat een geld. 18 Tot verdikke maar. Ben jij de volgende postcode winnaar? Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Yes. Spijkerharde harde kortingen op bizar veel artikelen met Praxis+. Plus. En je krijgt deze week ook 20 20 Ja echt. 20 ...op één artikel naar keuze bij besteding vanaf 10 euro. Voor de makers Praxis.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 In Kerkrade waren de meldingen over een schietpartij... schrijven Limburgse media. Bewoners uit verschillende wijken zeiden dat ze schoten hadden gehoord. De politie is daarna op pad gegaan en pakte iemand op. Het is een persoon die in een busje reed met een Duits kenteken... en meerdere vuurwapens bij zich had. Bezoekers van een zwembad in Breukelen zijn ziek geworden. Kinderen moesten overgeven en hadden ademhalingsproblemen. Waarschijnlijk komt dat door een kapotte ventilator. Die is vervangen, maar moet nog wel worden gecontroleerd. En ook wil de omgevingsdienst nog even langskomen... Het bad is tot zeker overmorgen dicht. De uitreiking van de Duitse filmprijzen... werden door verschillende winnaars gebruikt om een politiek statement te maken. Zo was er kritiek op de Israëlische bombardementen in het Midden-Oosten... en de Duitse wapens die daarbij worden gebruikt. Iemand anders kwam met een Palestijnse vlag het podium op en riep... Bevrijd Palestina. En het was een droomdag voor straatste Marijke Groenewoud. Ze won niet alleen een gouden medaille op de Olympische massastart... maar ze werd odigeens ten huurlijk gevraagd in Milaan. En dat zag ze niet aankomen toen haar vriend in de catacombe op zijn knieën ging. Ze zei wel ja. Hier nog het Veronica weer van weer online. Vanavond en vannacht koelt het niet veel af. Er is wel regen, morgen is het ook nat. In de middag is het weer droger dan maximaal 12 graden. Botten en spieren ondersteunen. Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal, Calcium en D3.